De organisatie Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen een galerie in Amsterdam vanwege de verkoop van het boek Mein Kamp van Adolf Hitler, meldt NRC Handelsblad. De verkoop is sinds 1974 verboden vanwege het haatzaaiende karakter van het boek. De eigenaar zegt dat het historisch materiaal is dat bij zijn collectie past. Hij heeft naast twee Duitsstalige exemplaren van Mein Kampf ook een Nederlandse vertaling in zijn galerie. Verder verkoopt hij kunst uit de nazietijd, uit de Sovjet-Unie, de tijden van Stalin en uit China onder Mao. In een huis in Veldhoven is een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze door een misdrijf om het leven gekomen. De politie in Brabant heeft in de woning ook een verdachte man aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie kan nog niets zeggen over de relatie tussen de twee... of over hun identiteit. Vanaf vannacht krijgt het hele land te maken met een zuidwestenstorm. Er kunnen overal windstoten voorkomen. Met name in het Waddengebied kunnen windstoten zeer zwaar zijn... met snelheden tot 130 km per uur... De kans op schade is groot, doordat veel bomen nog in blad staan. Ze vangen daardoor veel wind en kunnen dan eerder omwaaien. De ANUB verwacht morgen in het hele land meer en langere files. De NS bekijkt of de dienstregeling voor morgen moet worden aangepast. Op de NK Schaatsen heeft Marit Leenstra goud gewonnen op de 1000 meter. Vorig jaar was ze op deze afstand ook al de beste. Irene Wust eindigde als tweede, het brons ging naar Lotte van Beek. Het weer komend etmaal waait het dus fors. Aan zee staat een stormachtige wind, kracht 7 tot 8. Verder wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen in de ochtend stormkracht 9 of 10 en overdag wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ANBB verkeersinformatie Vooral langs de kust en ook rond het IJsselmeer... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Vanwege een spoedreparatie staat er file op de A1... Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Deventer-Oost 4 kilometer. De reishok is dicht. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij Woerden 2 kilometer. A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en de wijk 4 kilometer. De reishok is dicht.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 De kleurrijke en bizarre wereld van Fellini nu op het toneel. Tessa de Loo over haar historische roman Kenau en Terrence Scheurs... en Anneke Greunloos samen in de televisieserie Zusjes. In Kunst of TV bij de NTR vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel. De Nefit Trendline. En vraag uw Nefit dealer naar de actieaanbieding. Nefit. Houdt Nederland warm.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 Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Welkom terug, derde uur langs de lijn. Hoeveel staat het in de Kuip? Ronald van Geer. Het is nog altijd 2-1 voor Heracles. Na 74 minuten. Elke wedstrijd in de heren is toch een beetje een surprise ei. Je weet dat er vaste omstandigheden zijn en vaste dingen. Maar uiteindelijk gaat het toch om die verrassing die erin zit. En die verrassing telt bijna elke wedstrijd in de heren En ook deze. Want het is nog altijd 2-1. En Heracles had net zo goed op 3-1 voor kunnen staan. Twee kansen voor Mark Oet. Eén keer op de handen van Erwin Mulder. En één keer kopte die geheel vrij staat voorlangs. En Feyenoord, ja, het komt wel in de buurt, maar niet meer dan dat. In de buurt dus van Remco weer. de doelman van Heracles. Een heet kwartiertje nog in de Kuip. Heracles leidt met tweeën. AZ gaat over Zwolle heen na vandaag. Andy? Ja, en dus mag je dat eigenlijk ook wel een uh, verrassing noemen. De nummer 8 die van de nummer 3 gaat winnen. Want Zwolle is redelijk kansloos tegen AZ. AZ dat de beste kansen heeft. Net nog een prachtig uh, schot van Johansson. En een hele goede redding van die reservekeeper Ter Wielen. Maar ja, wat wil je? Erben Wennemars zit in Heerenveen. En normaal zit hij hier op de tribune. Dus dat zal het hem zijn bij Pek Zwolle. 0-2 achter tegen AZ. We hebben wat gemist bij het hockey. Oranje-zwart bloemendaal, Gerard. Ja, die hebben de opwinding tot de laatste 10 minuten bewaard. 60 minuten gebeurt er eigenlijk weinig. Staat Oranje-Zwart op 3-1. Afgetekend beter spelend dan Bloemendaal. Maar dan komt daar weer die Belg, Tom Boon, met zijn strafcorner. Het is 3-2. En binnen een minuut die er van Puffelen voor 3-3. Kort daarna een doelpunt van Bob de Voogd. Althans, dat dacht heel Oranje-Zwart. Wordt afgekeurd door de scheidsrechter. Hoog ingeschoten. De eerste schot uit een strafcorner. Ik denk dat het daar allemaal om gaat. Maar er is dus eindelijk op Eindelijk strijd hier in het duel met nog precies vier minuten te spelen. Is het 3-3. To making Mondays So she smiles But that's cruel If you knew what you think If you knew what Can't Hey there, Delilah? Nee. Welke dan? Duran Duran. Was het Duran Duran? Ja, ja heb ja, je nooit van tijd. gehouden. Nee, nooit van gehouden. Uh, skin trade. De nee. spannende slotfase van het hockey, hoor. Aan je zwart bloemendaal, Gerard. Ja, tijd zit erop. Uh, 35 minuten gespeeld in de tweede helft, maar... De strafcorner is voor oranje-zwart. Het is 3-3. En die strafcorner wordt dan genomen als de officiële speeltijd voorbij is. En die strafcorner wordt binnengehaald of wordt aangegeven... door de scheidsrechter voordat de officiële speeltijd erop zit. Dan wordt die gewoon nog genomen. dan gaan we kijken of Mink van der dan zijn faam kan waarmaken. 3-3 is de stand. Uh, Bloemendaal kwam binnen een minuut terug van 3-1 achter tot 3-3. Bob De Val scoorde, dat werd afgekeurd. Het is allemaal meegenomen al. En nu gaan we kijken naar Mink van der Weerde. topscorer in de Nederlandse competitie... Met 13 raken doelpunten. En eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Alle mannen van Oranje-Zwart natuurlijk op de kop van de cirkel. Komt Van der Weerde? Komt Van der Weerde niet. Nee, de bal gaat over de achterlijn. Het is voorbij, het is afgelopen. Bloemendaal haalt uiteindelijk in de slotfase, in een sterke slotfase... een 3-3 gelijkspel uit het vuur. In een wedstrijd waarin ze 60 minuten lang eigenlijk achter de feiten hebben aangelopen. Waren het Tom Boon, de Belgische topschutter bij een strafcorner... en Dieder van Puffelen, van Puffelen die voor 3. 3-3 zorgen tegen Oranje Zwart. En dat is niet genoeg voor Oranje Zwart om langzij te komen bij koploper Rotterdam. Daarachter staan ze nu nog steeds twee punten. De surprise competitie, dat was de suggestie van Ronald van der Geer. En daarin zijn actief Feyenoord en Heracles. 1-2 staan het. En dat was bijna 1-3. Want uh, Linsen krijgt die bal na een snel genomen vrije trap. Er wordt een overtreding gemaakt op Oetel. Martens Indy. Er staan nog veel Feyenoorders voor de bal. En uh, wordt die bal heel snel genomen richting Linsen. En die schiet van de meter op 25. En RW Mulder moet er recht reddend optreden. En dus een corner toestaan. Dat is niet alleen uh, misschien gevaar voor Heracles. Maar ook tijdwinst. Nog 9 minuten. Heracles dus op een 2-1 voorsprong. Bellassani neemt die corner. Die door alles en iedereen wordt gemist. En uiteindelijk door uh, Martens Indy. Uit het strafschopgebied wordt getrapt. En dan is Rosheuvel, Slordag, Speelt Rosheuvels over de zijlijn. Feyenoord heeft gewisseld. Koeman heeft gewisseld. De vrije uit. Bakal erin. Boetie is eruit. Goosens erin. Oftewel achterin. 1 op 1. En dan maar kijken wat het wordt. En Herakles, ja, het speelt puur op de counter. Laat Feyenoord komen. Maar we hebben eigenlijk nog geen kans van Feyenoord gezien of het moet de vrije trap zijn geweest van Goosens die vorig jaar vanaf ongeveer dezelfde afstand recht voor de goal van Pasveer de 1-0 scoorde. Nu ging de bal hoog over de goal van die almeloze doelman. Herakles houdt stand. Het piept. Het kraakt. Maar tot nu toe is er niemand van Feyenoord die een gaatje vindt in die uh, defensie van uh, het helftal van de Jongen. Nelom krijgt de bal van Mulder. Hij en Martens Indy nog op eigen helft. De rest staat op de helft van Heracles. Martens Indy gaat het maar eens lang proberen. Richting Pelle. Bakal draait om hem heen. Pelle wil wegdraaien van uh, verdediger uh, Wie is dat? Uh, Rienstra. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, gaat de bal door en komt terecht in de handen van Pasveer. En dan gaat er weer een speler van Heracles liggen. Dat hebben we al een paar keer gezien met Streutker. Die is inmiddels ook vervangen. Had Kramp. Eerst de volle wedstrijd in de eredivisie. Moest er echt af en is vervangen door Simon Chommer. Rienstra staat daardoor achterin. En nu is het de Wierik die op de grond ligt en echt niet meer kan. Ook heel veel energie heeft gegeven aan deze wedstrijd. En de kramp moet er even uitgehaald worden. Hier ligt het spel dus even stil. Na 83 minuten. Maar ja, de verrassing is natuurlijk groot. Herakles staat op een 2-1 voorsprong in Rotterdam Zuid. Bij nog 7 minuten. En die Houtkamp ziet een onmachtig zwollen tegen AZ. Ja, ik zit te kijken naar een, uh, om het zo maar te noemen... kunnen jullie me wakker maken als het afgelopen is wedstrijd. Want het is echt uh, dat competitie. ja Dat competitie. Ja, nee, die is nog wel leuk. Maar uh, deze wedstrijd is echt niet leuk. Het staat 2-0 voor AZ. En ik kan het allemaal heel rustig vertellen. Nu is AZ in de aanval, zoals ze dat eigenlijk de hele tijd zijn. Maar ja, die hebben vijf uur heen en vijf uur teruggevlogen naar Kazachstan En doen dat gewoon heel knap door 2-0 hier te gaan winnen. Want dat die overwinning in feite is, daar uh, twijfelt niemand meer aan. Het is gezapig uh, op de tribune en op het veld en nee, vindt het allemaal wel best. En nu een bal van heel ver probeert... Uh, uh, wie is dat? Gouwe Leo die probeert de keeper te verschalken... die een paar meter voor zijn doel stond. Maar ja, het was vanaf uh, 45 meter en dan moet er wel heel veel gebeuren. Nee, we gaan hier rustig aftellen naar het einde. Nog vier minuten te gaan. Uh, eens even kijken. Ja, nog vier minuten te gaan. 2-0 AZ leidt tegen een inderdaad onmachtig Pexwolle. Wat dacht je van de divisie Vind ik ook mooi. Ja, dit is een uh, goede woordgrap. Ik heb uh, de zombie-competitie. Deze is ook goed. De Jupiler League. <laughs> <laughs> crisiscompetitie. Ja, hoe Ronald. Simpel. Ja, het is 2-1 voor uh, Herakles. Als Mark Oet, die dus twee kansen kreeg een minuut of tien geleden, probeert het gebied in te komen namens Herakles, verdedigd door Martens Indi. En als die bal dan in de richting gaat van Jammaat, kan Jammaat er niet bij. En gaat hij over de zijlijn. En op zijn 11 30 gaat uh, Herakles nu die ingooi nemen. Dat gaat uh, Linse doen. Maar die wacht daar even mee. Zie dat Bellasani Sani in de buurt is. Ziet dat er beweging is bij Oet. Krijgt de bal terug van Oet. Aan de linkerkant van het veld zijn we. Combinatie oet rosheuvel Nee, daar zit dan een Feyenoord ertussen. Schaken. Krijgt een duwtje van Rosheuvel. Dan kan Feyenoord weer voorwaarts. En kan Daryl Jamaat die vrije trap gaan nemen. Die ligt in de buurt van zijn strafschopgebied. Nou, die laat hij over. Die vrije trap dan aan Erwin Mulder. Die speelt hem in de breedte naar Nelom. Goed gezien. Maar dat is eigenlijk de enige man die echt vrij staat op het veld op dit moment. Nelom stond op. Richting de middenlijn. Gaan een lange bal geven. Richting Graziano -Pelle. Komt eigenlijk behalve wat elleboogstoten niet in het stuk voor. Nu kopt hij hem door op immers, maar immers krijgt hem niet bij schaken. Afvallende bal is er nog wel voor Jordi Klaasie. Landstraf op gebied iets aan de rechterkant, naar zijn schot in de handen van Remco Pasveer. Die tot nu toe alles, alles, maar dan ook werkelijk alles, nou ja, behalve dan die ene goal te pakken heeft. Uh, wat uh, in de buurt van uh, zijn doel komt. Pasveer met weer een lange bal, gedragen door de wind richting uh, Linsen. Wordt verdedigd vlak voor het straf op gebied van Feyenoord door Jamaat. bal overgenomen door Filena. Speelt Pelle aan in de middencirkel terug naar Filena. Die stond op door de as van het Paas naar de rechterkant, daar is Immers en die geeft Bakal de gelegenheid... ...en Bakal gaat onderuit en geen penalty, zegt Blom. Daar denkt logischerwijs het publiek heel anders over. Maar die penalty wordt niet gegeven, dat is al eens eerder gebeurd... ...met een actie van Pelle in het Schasselgebied. Ook toen schreeuwde het publiek om een penalty... ...maar Blom stond er met zijn neus bovenop en gaf hem niet. Ook nu niet en dus blijft er 2-1 voor Herakles. Nog vier minuten en de extra tijd. Het seizoenstoetje van het vrouwentennis bleef vandaag zijn climax... ...want vandaag is de finale van de week. GTA Championships in Istanbul. En die gaat tussen natuurlijk Serena Williams en mede-finaliste Nali. Mark Brasser. Ja, inderdaad, Henry en die wedstrijd. Die finale die is net begonnen in het Sinan Erdem-Dome in Istanbul. Die ligt in het Europese gedeelte van Istanbul. ja Het is een finale tussen twee vrouwen die een heel constant seizoen achter de rug hebben. Natuurlijk de grote favoriete, Serena Williams. Laten we haar cijfers er eens even bij pakken. Tien titels dit jaar gewonnen. Een ongelooflijk hoog aantal. 77 wedstrijden heeft ze gewonnen dit jaar. En ze heeft er maar, maar vier verloren. ja Ze speelt als in haar beste dagen. 32 jaar oud en dan te bedenken dat deze Serena Williams prof werd. In 1995 gaan we naar. Ze loopt al bijna 20 jaar mee op de tour. Grote successen. 17 Grand Slam titels heeft ze in totaal gewonnen. En zij gaat het hier vanmiddag in Istanbul opnemen tegen Nali. Nali, verliezend finalist aan het begin van dit jaar van de Australian Open. Verder geen Grand Slam finales gehaald. Serena Williams natuurlijk wel. Hè. Die won er ook twee. Die won Roland Garros en die won de US Open. Maar ook Nali heeft een heel constant seizoen achter de rug. Ja, eigenlijk had je hier misschien in plaats van Nali Victoria Azarenka verwacht. Die toch ook finales van Grand Slam toernooien speelde. Dit jaar twee om precies te zijn. Zij is geblesseerd. Nali heeft daar uitstekend van geprofiteerd. Heeft al haar groepswedstrijden gewonnen. Ook Serena Williams won al haar groepswedstrijden. Drie wedstrijden waren dat. Halve finales wonnen ze uiteraard. Dus we krijgen hier een finale tussen twee speelsters... die geen wedstrijd verloren hebben in, in dit toernooi. Serena Williams dus begonnen met serveren. Ze staat 40-15 voor. Die service zal belangrijk zijn voor de Amerikaanse... Ze heeft uh, ja, de beste service in het circuit, zo mag je dat wel zeggen. Weet daar heel veel punten mee binnen te halen. Een veel betere service dan Nali, die ook een stukje kleiner is. En veel meer moeite heeft in haar uh, eigen service games. Maar goed, Serena Williams hebben we gisteren gezien. Terwijl ze de eerste game binnenhaalt tegen J Jelena Jankovic. Had ze het moeilijk, Serena Williams had drie sets nodig om uiteindelijk die finale te halen. En van Nali toch ook een dertiger, ook een speelster met heel veel ervaring. Ja, uh, weten we dat ze in zo'n wedstrijd kan komen en dat ze het Serena Williams uh, lastig kan maken. Tien keer hebben de twee tegen elkaar gespeeld. Het is 9-1 in het voordeel van Serena Williams. Nogmaals gezegd, zij dus de torenhoge favoriet. Ze leidt in deze finale met 1-0. Ronald van der Geer. Ik zie daar Pelle een kopstoot uitdelen. En ik zie Pelle een rode kaart krijgen. Exit, die rode kaart. Had Helemaal in over in de deze rode. Moet hebben. Hij is over de rode. Zoals hij van de week ook al over de rode was. In het, uh, waar we het over hadden. In het trainingspartijtje 3 tegen 3. Maar nu doet hij iets wat echt niet kan. Ja, Het is een aanval van Feyenoord. Ik heb niet gezien wat er gebeurt. Maar hij gaat naar de grond. Maar ik heb niet gezien dat hij aangeraakt is. Maar hij is er zo boos over dat hij naar de Wierik gaat. En een kopstoot uitdeelt. Oer, oer, oer, oerdom. En de aanvoerder van Feyenoord geeft hier het slechtste denkbare voorbeeld. Gaat vervolgens nog even met zijn vingertje wijzen van ja, ik deed helemaal niks. Wegwezen, dit soort dingen horen niet op een voetbalveld thuis. Het publiek uh, denkt, nou ja, nu Pelle eraf is, kunnen wij ook naar huis. En dan zal Feyenoord tegen de Nederlaag gaan aanlopen. Tenminste, daar lijkt het op, want we zitten inmiddels in de 89ste minuut. En Feyenoord is nog maar met 10. Oh, wat geeft daar uh, Graziano Pelle het slechte voorbeeld. Na twee elleboogstoten, waar hij eigenlijk ontsnapte aan rood. Of in elk geval aan een gele kaart, is hij dan nu toch het haasje. Ja, dit was zo opzichtig. Dit uh, kon Blom niet. Negeerde. en dit is goed dat Kevin Blom de aanvoerder van Feyenoord inmiddels dus de catacombe in heeft gestuurd. En wat doen we met de wedstrijd? Rosheuvel krijgt nog een tikje van Miguel Nelom. Dat gebeurt een meter of tien... over de middellijn aan de rechterkant en dus een vrije trap voor Heracles. Bellassani, ze staan erbij. Ze hebben er niet zo heel veel haast mee, Chomar zegt nog eens tegen Blom, moet het daar? Ja, zegt Blom, doe maar daar. Nou, Chomar dan weer naar Tewierik. en zo heeft Heracles de bal. Geeft hem aan Bellassani aan de rechterkant. Moet wegdraaien bij Filena. Dat lukte voormalig Spartaan bijna. Komt Komt Filena dan nog een keer tegen op de zijlijn. 1, 2, 3, 3, 4, 5 lichaamsbewegingen. En dan uiteindelijk Filena die de bal verovert. En hoe lang gaan we door? 4 minuten extra. Gaat nu in. 2-1 voor Herakles. En die houdt Kamp Zwolle zet. Ja, in de topklasse met een B is het uh, Zwolle. Ook dat goed. Uh, ja, goed. wordt hij ook goed gerekend. Nou mooi, uh, ja nou maar dat is het echt vandaag. Want uh, het is toppen voor Pex Wolle. Uh, Pex Zwolle, dat uh, 2-0 achter staat, geen kans heeft gecreëerd. Het is echt ongelooflijk dat je geen kans kunt creëren in een hele wedstrijd. Wat vrije trappen, daar blijft het bij. Twee hele matige vleugelspitsen, waarvan er een al is uh, uh, gewisseld. La Bille, maar ook de andere kant. Hiewat is uh, heel matig geweest. En dus nu fluit Ed Jansen voor het eindsignaal. Met het eindsignaal is het uh, 2-0 voor AZ. En dat Klimt zomaar naar de volgensnog gedeeld eerste plaats in deze geweldige competitie. De geweldige competitie, dat is een mooi. Ja, er is altijd beleving, dat wel. Ronald van de Geer. Eredivisie vind ik ook wel een mooie naam. 2-1 voor Heracles met uh, inmiddels de extra tijd die loopt en Pasveer die de bal in handen heeft. Notabene uit een ingooi van Feyenoord en Pasveer trapt maar weer eens ver. Dat doet hij de hele wedstrijd al en nu gaat Oet uh, achter die bal aan, heeft hem ook te pakken aan de linkerkant van het veld, gaat richting uh, de achterlijn, komt dan Bruno Martens in tegen. Moet Martens in even uitkappen. Dat lukt in eerste instantie, dan zet hij voor. Wat kan Rosheuvel met die bal? Kan hem aannemen? Rosheuvel, Rosheuvel nog altijd. Nee, die verslikt zich dan in uh, twee bewegingen en dan kan Feyenoord er weer uit. Bak Bakal heeft inmiddels de bal ontvangen. Geeft hem aan Schaken. Schaken kijkt. Is er beweging? Ja, Immers die houdt zich nu op in de spits. Kaatst naar Bakal. Bakal goed. Aan de linkerkant is Filena opgestoken. Daar is de ruimte. Filena met een voorzet. Wie gaat er naartoe? Dat is het hoofd van Veldmaten. Bal naar Klaasje. En Klaasje krijgt geen controle over de bal, maar krijgt wel een duw. Dat betekent dat Feyenoord de vrije trap krijgt. Op een meter of twintig van de goal van Remco Pasveer. En je, kunt je, je hoeft niet heel lang na te denken om te weten wie er achter die bal gaat staan. Dat is John Goossens. Nogmaals is refererend aan die vrije trap. Die prachtige vrije trap die hij vorig jaar ten opzichte van Remco Pasveer binnenschoot. Je ziet het bezorgde gezicht van Pasveer. Die staat daar te organiseren. Die bal ligt ver weg. Linkerbeen van Goossens. Of worden het de handen van Pasveer? Of gaat die vrije trap, net als eerder in deze wedstrijd, over de goal van Heracles heen? Het is alarmfase 1. Achterin bij de ploeg in het zwart. En dan staat John Goossens. Hij is de enige die deze vrije trap claimt. Daar komt die bal. Heel hard op het hoofd van Tuwierik. Dan krijgt Goossens nog de kans om de bal voor te zetten. Dat is een slechte voorzet. Die kan door uh, Kwanza worden weggewerkt. Jan Maat komt de bal dan weer richting het Schafschopgebied. Veldmaten de lucht in. Ja, is weer even weg. Maar voor even. Want daar is Ruben Schaken weer. Met Jan Maat. Schaken aan de rechterkant met Jan Maat. Schaken komt nu naar binnen. Maar nog ver weg van de goal. Zijn paas bedoeld voor uh, Bakal wordt weggehaald door Amoa. Opgevangen door Klaasie in de laatste lijn. Lange bal van uh, Klaasie. Pasveer staat te wijzen. Immers e komt richting Pasveer en valt ook wel de keeper aan. Maar er gaat ook een uh, vlag omhoog voor buitenspel. Maar maar Bom zegt: Pasveer heeft die bal. We gaan geen vrije trap nemen. We laten Pasveer gewoon de bal uittrappen. En zo tikken dus de seconde weg. Nog, nou, ik denk een minuutje. Misschien nog wel minder. Bal op het hoofd van Klaas hier van Pasveer. Davidson kruipt vervolgens boven Schaken uit. En een vrije trap voor Feyenoord. Twee meter over de middellijn. Aan de rechterkant. Derrill Janmaat erachter. Verder iedereen nu opstomen richting het ras van Feyenoord. 2-1 voor Herakles. Laatste minuut van de extra tijd. Bal is lang onderweg. Bakal krijgt er niets onder. Dan Goosens. Die gaat het van afstand proberen. Balket Staf op de voeten van Veldmaten. Kan weer door Nelom worden opgepakt. Nelom gaat over de zijlijn. Nelom mag ingooien. Nelom gooit ook in. Doet dat richting Goosens. Goosens staat bij de middenlijn. Paast de bal maar weer het strafschopgebied in. Immers de lucht in. Veldmaten de lucht in. Chommer moet nu zich spoeden om die bal nog te pakken te krijgen. Moet het afleggen tegen Filena. Want die is sneller. Heeft de bal te pakken aan de rechterkant. Paast hem op Martens Die Combinatie met Schaken gezocht in het strafschopgebied. Niet gevonden. Schaken houdt de bal onder de voet. Jan Matan Schept hem het schassoepgebied in. Daar is Bakal. Maar Bakal staat buiten spel. En dus een vrije trap voor Herakles. En zo is de druk weer even van de ketel. Mensen gaan wel naar huis, maar blijven toch op de trappen nog even kijken. Of het wonder gaat geschieden, of er toch nog een doelpunt komt van Feyenoord. Feyenoord dat het wel probeert, maar eigenlijk, eigenlijk wel heel veel balbezit heeft. Maar nauwelijks echt pasveer door een redding hoeft te dwingen. Daar komt de lange bal van pasveer. Voor het eerst in de geschiedenis wint Herakles Almelo in de kuit. Het is toch eigenlijk een hele gekke competitie. Want Twente blijft na dit weekend gewoon de kop lopen. ...van Nederland, ondanks dat het verliest. Gewoon omdat iedereen in de top verliest. En Heracles, ja, stijgt gewoon weer een paar plaatsen. Want dat kan ook in die eredivisie. Wat denk jij nou, Ronald? Wat, wat gaat Ronald Koeman nou zeggen over pellen? Dit is natuurlijk twee ellebogen en een kopstoot. Dat is natuurlijk te bizar voor het. Dan denk je bijna de aan sabotage. Ja, daar ga je aan denken. Dan haal je dat uh, moment van eerder uh, deze week nog even terug. Ik denk dat hij uh, uh, dadelijk wel het vermanende vingertje richting Pelle gaat, uh, gaat opsteken. Maar hij heeft hem niet voor niks aanvoerder gemaakt. Hij wilde af van die gebaartjes. Hij wilde af van het slechte voorbeeld. Maar die aanvoerdersband heeft niets gedaan. Dus het is eigenlijk een, een, een, een beslissing van Koeman die helemaal weer verkeerd uitpakt. Pelle heeft er helemaal niets van geleerd. En uh, gaat gewoon verder met uh, toch regelmatig wangedrag tonen uh, op het veld. Ik denk dat Koeman wit en wit heet is... en straks wel de nodige woordjes richting Pelle zal zeggen. In negatieve zin. De uitslagen van vanmiddag tot nu toe. En ik zeg met klem tot nu toe... want er komt nog een heel belangrijke wedstrijd zometeen. Roda PSV werd 2-1. Pek Zwolle AZ 0-2. En Feyenoord Heracles eindigde in 1-2. Betekent dat dit nu de stand is in de eredivisie? Twente staat op 19 uit 11 en is nog altijd koploper. Ajax heeft ook 19 uit 11, is na gisteravond nog steeds de nummer 2. En AZ stoomt op naar de derde plaats. Heeft ook 19 uit 11, maar een slechter doelsaldo dan Twente en Ajax. Dan volgen PSV en Zwolle met allebei 18 punten en dan komen... Vitesse, Groningen en Feyenoord nu op de achtste plaats met 17 punten. En het verschil in die ploegen is dat Vitesse en Groningen... er allebei pas tien wedstrijden over deden. Want zij mogen zo meteen om half vijf spelen. En zij gaan dus spelen, maar dat hebben we al vaker gezegd... dit weekend, om de koppositie. In de eerste divisie 1 uitslag, Volendam, de Graafschap 0-1. Van het album Nieuw, I Can Bet, Paul McCartney. Dit is Radio 1. Bijna half vijf, Mark Visser. De NS en ProRail rijden morgen vanwege de verwachte zuidwesterstorm uit voorzorg met een aangepaste dienstregeling. Wel worden intercities wat langer. Vanaf vannacht krijgt het hele land te maken met de zuidwesterstorm. Er kunnen overal windstoten voorkomen. Met name in het Waddengebied kunnen windstoten zeer zwaar zijn. Zo meer met Marco Verhoef. In Afghanistan zijn 18 mensen om het leven gekomen toen een bus in de provincie Gansi een, op een bermbom reed. Onder de doden zijn 14 vrouwen en een kind. De mensen in de bus waren op weg naar een trouwerij in een naburig dorp. De organisatie Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen een galerie in Amsterdam vanwege de verkoop van het boek Mijn Kamp van Adolf Hitler. De verkoop van het boek is sinds 1974 verboden... vanwege het haatzaaiende karakter. De eigenaar zegt dat het historisch materiaal is... dat bij zijn collectie past. En in een huis in Veldhoven is een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie in Brabant heeft in de woning ook een man aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Politie kan nog niets zeggen over de relatie tussen de twee... of over hun identiteit. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws het weer. Dan wat weer, eh, Marco Voef. Ja, het is onstuimig en dat blijft het voorlopig ook nog wel. Uh, we hebben nu te maken met een eventjes wat afnemende wind. Bewolking blijft overheersen. Het is uh, geleidelijk aan wat droger aan het worden. En vannacht is het een poosje droog, maar aan het eind van de nacht gaat het dan wel weer regenen. En dan begint ook de wind opnieuw aan te trekken. In de kustgebieden al tot stormachtig windkracht 8. En morgen vroeg in de ochtend al een windkracht 9 mogelijk. En die wind die zwelt dan aan. Uh, uiteindelijk 9. Misschien even zelfs een 10 boven voor. Dat is een zware storm. In de kustgebieden dat dan wel in het binnenland minder wind, maar wel zware windstoten. Rond de 100 km per uur in het oosten wat minder. Daar tussen de 75 en de 100. En in het noordwestelijke kustgebied kan de wind nog wat verder uitschieten. En dat kan allemaal gevolgen hebben. Buiten dat een onstuimig weer met bewolking. Af en toe wat zon en een paar buien. En dan morgenmiddag gaat het allemaal wat afnemen. Dan gaat de wind luwen, wordt het rustiger weer. En de dagen die volgen blijven toch nog wel licht wisselvallig, Een enkel buitje is mogelijk, er is ook zon. En de temperaturen gaan omlaag naar ongeveer 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, twee kilometer... En eentje in het noorden van het land op de A28 van Hogeveen naar Zwolle... tussen Zuid-Wolde en de wijk 4 kilometer. De rechte is daar dicht. En verder is op de N256 tussen Goes en Zerikzee... nog steeds de Zeelandbrug in beide richtingen dicht. Er is daar rond het middaguur een ernstig ongeluk gebeurd... maar waarschijnlijk gaat het niet al te lang meer duren voordat de brug weer open is. NOS langs de lijn. De laatste wedstrijd van dit weekend in de eredivisie... zou wel eens de belangrijkste van allemaal kunnen worden... maar dan moeten ze dat nog wel laten zien. Vitesse en Groningen kunnen allebei koploper worden, Richard van der Made. Ja, en daar hadden toch heel weinig mensen rekening mee gehouden aan de vooravond van dit weekend. Het zou wat zijn, anderhalve minuut op de klok in de Gelderdoom. Goed gevuld, het is wel eens minder geweest de afgelopen maanden hier in Arnhem. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met de toch hoge klassering van Vitesse. En inderdaad, de winnaar van deze wedstrijd prijkt gewoon bovenaan na deze speelronde. Vitesse, FC Groningen, interessante wedstrijd. Beide ploegen, 17 punten en anderhalve minuut gespeeld terwijl Vitesse de bal achterin rond speelt vorige week won Vitesse in Herenveen met 3-2 in de laatste minuut. In blessuretijd was het van Arnold die het winnende doelpunt maakte. En ook FC Groningen is de laatste weken toch wel heel erg goed bezig. Won vorige week thuis van PSV en de week daarvoor speelden het ook thuis en versloegen het AZ. Terwijl Vitesse de bal nog steeds achterin rondspeelt, kan ik u melden dat bij Vitesse een wijziging is ten opzichte van vorige week. Dan Mori speelt centraal in de verdediging omdat Van der Heijden geschorst is. En bij FC Groningen is Van der Velde toch een van de smaakmakers bij de ploeg van Erwin van der Looij dit seizoen geblesseerd geraakt aan zijn uh, lies. Dat gebeurde gisteren op de laatste training en uh, vandaar dat hij er dus uh, nu niet bij is. Het is Vitesse nu aan de linkerkant van het veld met uh, de kleine atsoedig maar wordt van de bal gelopen door Manjasku, de rechtsback van FC Groningen. Via Atsu gaat de bal dan omhoog en belandt dan op het middenveld bij Vitesse. Daar staat Fajnovic, de vervanger, de afgelopen weken natuurlijk al in de ploeg gekomen door de blessure van Theo Jansen. En Vitesse houdt het balbezit in de eerste minuten van deze wedstrijd. Waarbij het dak hier dicht zit in de Gelderdoom. wel zo comfortabel natuurlijk voor de mensen op deze onstuimige dag. 0-0 na ruim drie minuten tussen Vitesse en FC Groningen. De 10 kilometer van de NK afstand in Tiehalf, Sebasti, we hadden de 13-09 van Douwe de Vries. Is die al verbeterd? Ja, door Arjen van der Kieft. Uh, 13-04-04 heeft Van de Kieft ervan gemaakt. Een beetje een uh, schaatser met een grillig carrièreverloop. Een uh, aantal keer dicht bij het podium gezeten op NK's bij de 10 kilometer. Twee keer vierde, keer vijfde geweest in het verleden. Zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Vancouver. Via, bijna vier jaar geleden. Maar dat werd weer een drama. Er werd hij negende gedubbeld door de latere winnaar seung Lee. Mocht hij een keer meedoen aan de WK afstanden vergat hij zijn troon Eigenlijk werd hij tweede, maar daardoor, doordat die niet met die transponder reed gedisqualificeerd. Maar nu heeft hij toch weer een hele nette 10 kilometer gereden. 13 Ik twijfel wel of het genoeg is voor een medaille, want ik denk dat we toch wel onder de 13 minuten gaan rijden. Bijvoorbeeld als we straks in de slotrit gaan kijken naar Kramer en Bergsma. Ja, Bob de Jong en Jan Blokhuizen moet je ook nooit uitvlakken. Rijden tegen elkaar in de voorlaatste rit. Nu kijk ik naar Bob de Vries en Rob Hadders. Bob de Vries was heel slecht op de 5 kilometer. Daar werd die laatste. Rob Hadders, die gecoacht wordt door Henk Gemser, die was beter. Zevende en reed een persoonlijke Record. En op de baan zie je dat nu ook alweer terug. Na zo'n 4400 meter heeft Rob Hadders al bijna 100 meter voorsprong op Bob de Vries. Serena Williams tegen Nali. Mag ik dat nog de finale van het officieuze WK noemen, Mark Brasser? Of ben je daar niet van? Ja je mag komen ja. zoals je wilt. Nou, <laughs> dat maar klopt het ook. Omdat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat klopt nog wel. Het is natuurlijk wel een beetje een gemankeerd WK dan. Hè. Maria Sharapova is er bijvoorbeeld niet bij. Nou, Aserenka geblesseerd, dan ga zo maar door. Maar goed, het is tot nu toe wel een interessante finale tussen Serena Williams en Nali. Want er zijn vijf games gespeeld. En het is 4-1 in het voordeel van Nali. Goed begin van de Chinezen. Overtuigend begin. Speelt nagenoeg foutloos. Gevarieerd ook. We hebben haar bijvoorbeeld al twee keer surf en volley zien spelen. Op onverwachte momenten. ...op belangrijke momenten ook. Ja, en daarmee probeert ze toch het powerspel van uh, Serena Williams te ontregelen. En dat lukt er uh, tot nu toe uh, heel erg uh, aardig. De nummer vijf van de wereld, uh, Nali. Ze wordt uh, de nummer drie. Ze sluit het jaar af als uh, nummer drie van de wereld. Ja. En Serena Williams die worstelt uh, vooral met zichzelf. De service loopt nog niet echt lekker. Ze beweegt ook nog niet heel erg goed. Ja, en Nali is een speelster die heeft de klasse en de ervaring... ...om precies te weten hoe ze Serena Williams moet bespelen. Dat ze de Amerikaanse moet laten lopen. Dat ze er naar het net moet lokken. Dat ze de, de, de hoeken moet gaan opzoeken, want ze weten ja, dat het loopwerk... ...dat dat nou niet het beste onderdeel is van het spel van Serena Williams. Twee keer een break dus al in het voordeel van Nali. De Chinese gaat uh, nu zelf serveren. Ze leidt dus uh, ja, toch wel verrassend met 4-1.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 Team just wild. Atari Imbruglia met torn. Vorige week stal Vitesse de punten bij Heerenveen. En ook Groningen won een tikje fortuinlijk thuis van PSV. Ja, deze twee clubs kunnen gewoon bovenaan eindigen. Het is toch niet te geloven, Richard. Nee, dat zou je inderdaad wel zeggen. Dat is heel opmerkelijk als een van deze twee ploegen vanmiddag bovenaan komt in de eredivisie gelijk gelijkspel. Dan zou je misschien zelfs na dit weekend kunnen zeggen Ajax is de winnaar met een 0-0 thuis tegen RKC. Want dat kan natuurlijk ook nog gebeuren dat zij dan ineens de winnaar zijn van dit weekend. Maar ik ga er toch vanuit, gezien de beginfase ook van deze wedstrijd, dat er vandaag een winnaar komt. Want Vitesse voetbalt goed en heeft zojuist al een grote kans gekregen via Piazzon. Na slecht uitverdediger van Kieftembel. Werd de bal in het strafschopgebied gebracht. Piazzon uh, trok iets naar de buitenkant weg. Schoot in uh, het bijna lege doel. Maar op tijd was daar Bottegien, de centrale verdediger van FC Groningen. Om de bal weg te halen. 0-0 de stand dus. En uh, Vitesse heeft het meeste balbezit in de beginfase van deze wedstrijd. En ik ga er maar gewoon vanuit dat het een, een leuke leuke wedstrijd gaat worden. Want tot nu toe zijn alle wedstrijden thuis van Vitesse in elk geval heel aardig geweest om na te kijken. Peter Bos, de coach van Vitesse wil graag aanvallen. Speelt dominant vaak, zeker hier in de Gelderdoom, op de held van de tegenstander. En ik ben het inderdaad met je eens vorige week in Heerenveen leek het eigenlijk nergens op. Zeker de eerste 70, 75 minuten speelde Vitesse gewoon ver onder de maat en haalde het op de valreep toch nog drie punten in die wedstrijd tegen Heerenveen. Nu is het Vitesse weer dat het balbezit heeft, maar Adsoe paste de bal terug naar achteruit. Daar staat Dan Mori de Israëliër, centraal in de verdediging. De vervanger dus van Van der Heijden. En zo tikt Vitesse de bal eigenlijk op de eigen helft voor ons nog rond. Doet Groningen niet al te veel. En staat het hier in Arnhem dus nog 0 tegen 0. Op weg naar de laatste 12 in Tijal rijden Bob de Vries en Rob Hadders Sebas. In de tussenrit, zeg maar de laatste tussenrit voordat de grote finale van dit toernooi komt. Ze gaan de snelste tijd niet rijden hoor. Want ze rijden allebei ruim boven Arjen van de Kieft zijn schema. Maar eerlijk is eerlijk: Bob de Vries heeft zich wel teruggeknopt in deze race. Want in het begin dacht ik, van, nou dit wordt weer niet zoveel. Maar nadat hij de vijf kilometer was gepasseerd... opgeheerd door zijn coach Jilid Anema, die kan dat heel goed, die kan heel erg boos worden. Is hij toch gaan versnellen, kwam hij weer bij Rob Hadders. Maar Hadders komt weer terug, nu in de laatste meters. En passeert Bob de Vries toch nog. En zo wint Rob Hadders deze rit in 13, 15, 16. En dat betekent voor Rob Hadders net geen persoonlijk record. Dan blijft hij net ietsje boven. Bob de Vries, 13, 15, 29. Ze staan vierde en vijfde van de kift is dus nog steeds bovenaan 13.04 bij dit NK afstanden. Waar heel snel wordt gereden het hele weekend al. De luchtdruk is laag. Dat werkt ook nog eens mee voor uh, goede tijden. Dus we zijn benieuwd wat het toetje dadelijk gaat brengen na de laatste dwelpauze. Want dan komen de beste 10 kilometerrijders ter wereld op de baan. Bob de Jong en Jan Blokhuis eerst. En daarna Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Verrassing, misschien wel sensatie in het tennis. Serena Williams na Lee, Mark Brasser. Ja, eerste set al bijna gespeeld. Het is 5-1 in het voordeel, maar liefst van Nali. Serena Williams serveert, heeft al twee setpoints weg moeten werken. Stond 15-40 achter op eigen service. En ze komt nu op voordeel, dus ja, ze kan deze game binnen gaan halen. Maar deze eerste set ah, lijkt zo goed als verloren. Eerste set waarin Nali fantastisch speelt. Niet eens zelf zo heel erg goed serveert. Nou, Serena Williams doet dat, doet dat ook niet. Ja, bij Nali heeft het weinig consequenties. Die weet dan toch de punten nog wel binnen te halen. En Serena Williams heeft dat niet. Die haalt de punten dan niet binnen op die matige services. En ja, dat is toch vooral uh, de verdienste van de uh, Nali, die uh, hier weer een prachtige winner slaat met uh, de voorend, Zoal uh, rond de 10, 11 winners heeft geslagen. Ja, dat zijn cijfers die je eigenlijk verwacht bij Serena Williams, die dat zo goed kan. Die ja, bijvoorbeeld de tweede service van de Chinees aan zou moeten pakken als die service uh, daar is, maar dat gewoon uh, nalaat. Dus, ja, een beetje moedeloos ook het gezicht van uh, Serena Williams. Maar goed, dat, dat kennen we wel van haar als het niet uh, helemaal lukt. Maar ze heeft in Nali. Een, een enorm taaie tegenstander. Nali komt uit de pool met Jankovic, Azarenka en Irani. Daar heeft ze allemaal van gewonnen. Won in de halve finales knap. Ook van Petra Kvitova. Dus ja, Serena Williams had op voorhand gewaarschuwd uh, moeten zijn. Maar goed, dat Nali zo goed zou spelen. Zo foutloos zou spelen als dat ze nu doet. Ja, dat, dat had Serena Williams misschien toch ook niet verwacht. Een uh, game point voor Serena Williams. Om terug te komen tot 5-2. Maar het initiatief in deze eerste set het wordt 5-2. Ligt overduidelijk bij Nali. Niet alleen in het voetbal wordt verzuimd om de koppositie over te nemen. We hoorden het ook in het hockey vanmiddag. Oranje-zwart had eerst te kunnen staan na vandaag... maar speelde 3-3 gelijk tegen Bloemendaal. Gerard de Groot, met de gevolgen. Ja, gedeeld eerste hadden ze kunnen komen te staan... in ieder geval met Rotterdam, dat nog steeds leider blijft... maar die stand gaan we zo direct doornemen. Eerst even de uitslagen van vandaag. Rotterdam speelde dus niet en Kampong speelde ook niet... omdat ze in de euro Hockey League moesten optreden in de eerste ronde. Ze kwamen allebei door... Hurley speelde tegen Scharweide, het werd 1-3. Pinoquet Amsterdam 0-1. Tilburg-Laren 3-3. Eerste punt in deze competitie voor Laren na negen wedstrijden. HGC Den Bosch werd 3-1. Oranje-Zwart Bloemendaal werd 3-3. Daar waren we zelf aanwezig. Dat was ook natuurlijk aanwezig de aanvoerder van Bloemendaal, Wouter Jolie. Wouter, ik denk dat jullie heel blij zijn met het gelijkspel hier. Absoluut. Uh, als je gewoon kijkt naar de wedstrijd, hoe die, hoe die verlopen is... Uh, zijn we gewoon blij met deze, met deze uitslag. We stonden met rust 2-0 achter. Uh, ik vind dat we een hele goede tweede helft hebben gespeeld. Heel hard geknokt hebben. Nou, het werd 2-1. Zij maakt vrij snel 3-1. Uh, we raakten niet van slag en, en zijn teruggekomen tot 3-3. Uh, ja, we zijn trots gewoon op, het, op het team, hoe we het vandaag gedaan hebben. En een fantastische strafcorner, hè? die Tom Boon, die Belg. Die doet wat hier in Nederland. 13 doelpunten inmiddels uh, na jullie 9 wedstrijden. Ja, dat, is, uh, ja dat, dat wisten we natuurlijk dat hij en heel goed kon hokken en ook nog eens een hele goede corner heeft. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, gewoon een grote aanwinst voor ons. En op de momenten dat hij uh, de corners moet maken, maakt hij ze. En uh, daar, daar ben ik heel erg blij mee natuurlijk. Maar dan die andere buitenlander, Sardar Singh. Ja. Dat wil maar niet lukken. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Natuurlijk uh, hadden we misschien... Uh, verwacht dat hij dus nog sneller had aangepast. Maar ik zie hem gewoon uh, op, de, op elke training in elke wedstrijd. En, nou, we hebben hem in het begin even achterin gezet. We hebben hem na drie wedstrijden uh, toch weer op het midden-midden gezet... waar hij ook bij India speelt. Ja, en het is gewoon een fantastische speler. Alleen het is uh, toch denk ik een cultuuromslag uh, voor hem. Maar uh, ja, ik weet wel zeker dat wij uh, daar nog wel wat aan gaan hebben. Hoor. Is het ook een, een sociaal probleem uh, met zo'n uh, Indiase hockeyer... die in zijn eentje dan ineens in, in Bloemendaal... Uh, de boodschappen bij Albert Heijn moet doen? Uh, nee, nou dat, uh, dat, dat is natuurlijk voor hem een cultuur, hij heeft ook een jaar in België gespeeld. Dus hij reist ook veel met India, hè, ook naar de westerse cultuur. Dus hij is uh, veel gewend, het is, uh, hij is zeker niet wereldvreemd. En, uh, en wij vangen hem gewoon als team goed op. Uh, hij, vindt het fijn om, uh, hij woont in Bloemendaal, gewoon lekker rust en focus op hockey. Hij is hier echt gekomen om te leren en dat vind ik wel mooi. Want hij is natuurlijk bekend als een van de beste hockeyers ter wereld of misschien qua mooiste techniek. En, uh, maar hij komt hier gewoon nog om beter te worden. En uh, wij proberen hem te helpen, ook uh, buiten het hockey binnen het hockey. Dus natuurlijk uh, zal het voor hem een, een cultuuromslag zijn, want ik ben een paar keer in India geweest. En dat is gewoon een hele andere wereld. Maar hij wordt hier heel goed opgevangen en heeft naar zijn zin. En uh, ja... Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat. Jij zegt hij heeft het naar zijn zin. Is, ja. dat, is dat echt waar? Praat je daarover met hem? Ja, absoluut. Daar praat ik ook uh, zeker over met hem en, uh, en het hele team. En uh, we proberen gewoon overal te helpen. Hè, hem uh, mee te nemen in Amsterdam. Uh, gewoon met hem uh, te lunchen. En hoe hij het, het hier vindt. Praat er veel over. En hij is gewoon echt naar nou, zijn zin. Tuurlijk had hij, uh, ja, had hij uh, nou, vandaag denk ik, misschien tweede helft niet zoveel gespeeld. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Eerst eerste helft ook niet. Hè? Hij heeft weinig minuten gemaakt. Okay, hij, nou, ik, begon ik, hij begon niet? Hij begon niet als eerste keer. Omdat uh, op het op de middenveld hebben we gewoon heel veel spelers die heel afvallend denken. En Ewy Kessing is uh, nou, een heel ervaren middenveld die heel verdedigend denkt. En dat hadden we denk ik vandaag uh, ook wel even wat iets meer nodig. Dus uh... ja. ja. Maar als ik dan naar hem kijk in het ja. veld... en ik heb hem met India vaak zien spelen... daar is hij de man die dirigeert, die de lijnen uitzet... die ja, misschien wel een grote mond heeft in dat elftal. Hier is hij heel timide, heel teruggetrokken. Ja, ja dus daar zullen we gewoon, als jullie, als jullie dat zo zien... Zullen, ik, ik voel dat anders, maar zoals jullie dat zien... dan. Uh... Ja, daar, daar zal die gewoon ook moeten groeien. Misschien wat je zegt, het cultuurverschil of iets. Maar ik heb vertrouwen in dat, dat wij gewoon nog heel veel plezier van hem gaan hebben. Goed, daar houden we het op. Jullie hebben het wel nodig, een goede start daar. Want jullie staan als laatste, zeg maar, in de top zes hockeycompetitie is een beetje verdeeld inmiddels in zes teams, de top 6. En dat is Rotterdam 21 punten met 9 wedstrijden. HGC 21 punten met 9 wedstrijden. Amsterdam 20 na 9. Oranje-Zwart 19 na 8. Kampong 16 na 8. Jullie Bloemendaal 16 na 9. Dan is er een gat van 7 punten met Pinoquet en Hurley en Scharwede. En dan hebben we Den Bos met 7. Tilburg met 2. En hoera, hoera. Laren met zijn eerste puntje. 9 wedstrijden gespeeld. 1 punt. Maar nog wel hekken zei Gerard de Groot. Diane Valkenburg is normaal gesproken een gevestigde naam in het vrouwenschaatsen. Ze had zich ook voorgenomen om mee te doen dit weekend om de nationale titels. Maar niets bleek minder waar. Ze verprutste haar toernooi volledig. En dat was reden om zich af te melden voor haar laatste afstand, de 1000 meter. Steven Dalebout sprak met Valkenburg na haar mislukte 5000 meter. Nou, je staat na te praten na deze race. Wat wordt er gezegd tussen jou en, uh, en je coach? Nou, dat het gewoon niet goed is. Uh, ja, we bespreken over hoe, wat er niet goed was en hoe het kan. We hebben een hele goede voorbereiding gehad en um, die is eigenlijk, ik ben nog nooit zo fit geweest als voor dit toernooi en hard getraind op tijd, rust genomen, twee hele goede weken gehad de laatste weken en dan rij je zo toernooi. En, het is echt niet wat we verwacht hadden en we weten niet zo goed waar het aan ligt. Ik was vrijdag technisch heel slecht. Uh, gisteren ging het beter, vandaag weer iets beter, maar het klopt gewoon niet. En, ik werk heel hard, maar die rondetijden komen niet en ja, het is gewoon waardeloos. Dat zit, dat zit hem in de techniek? Ja, vrijdag zeker. Gisteren, vandaag ook even, maar dan nog eens de vraag... ...ja, waarom ga je in één keer technisch minder rijden? En is het er langzaam ingeslopen? Gebeurt dat nu in één keer zo'n weekend? Het is nog eens te vroeg om daar iets over te zeggen, om er duidelijk over te zijn, maar... ...technisch zit een groot probleem. We dachten conditioneel goed te zijn, we moeten ook even nakijken of dat echt zo is. En eh... Uh, ja, dit is gewoon een waardeloze start en het had niemand verwacht. Dus niet de planning en zou hier meedoen om de titels en daar zit ik gewoon zo ver vandaan. En het is voor iedereen een verrassing denk ik voor ons. En uh, ja, nu kijken waar het dan ligt. Ja, inderdaad met de kop naar voren Er zijn er natuurlijk ook dit seizoen nog heel veel kansen. Uh, dus moet je uitvinden waar het dan ligt. Heb jij ervaring om op terug te vallen? Ik bedoel, heb je dit eerder zo meegemaakt? Ja, jawel. Je hebt altijd wel je mindere wedstrijden, maar... Ik moet eerlijk zeggen dat zo slecht als ik nu ben... Uh, ben ik lang niet geweest. Misschien al nooit geweest, maar um, ja, weet je wat het is? Ja, ondanks dat het nu heel slecht gaat en hele slechte resultaten heb, we gisteren ja, wel meevoel, maar eigenlijk ook echt slecht is als je kijkt naar vorig jaar hoor. Maar dan, um, ja, ik heb wel het gevoel dat ik het gewoon heel dichtbij zit, zeg maar. En het is gewoon, soms is het zo klein kleins dat je in één keer harder weer doet rijden. Ik bedoel, als vorig jaar had ik mijn beste seizoen ooit, dus zo ver weg kan het niet zijn. En we hebben gewoon heel goed getraind met het team en... Het moet gewoon heel dichtbij zijn en daar ben ik van overtuigd en dan moeten we gewoon naar op zoek en dan kan het er zomaar weer zijn hoor, maar het is gewoon voor nu echt heel erg balen en nu is het even heel hard, maar je komen we vast snel weer uit, hè? daar heb ik alle vertrouwen in. Je mist uiteraard de wereldbekers, hoe, zie je, hoe zien jouw komende maanden er nu uit? Ja, dat weet ik nog niet, ik moet even met Jacco overleggen wat, uh, wat nu het plan is, daar heb ik echt geen idee van. Ik heb nog niet verder gekeken dan, uh, dan dit toernooi, dus uh, nou, het moet we moeten gewoon bespreken. Dat zei Diane Valkenburg na mislukt NK-afstanden voor haar. Mark Braster is de eerste set al afgelopen tussen Serena Williams en Nali. Ja, dat is hier Henry, uh, net. Het is 6-2 geworden in het voordeel van uh, Nali... die bij 5-1 al twee setpoints kreeg. Nou, de set toen nog niet wist uit te maken... maar dat deed ze op eigen service bij een stand van 5-2 wel. Had ze overigens wel weer uh, nog een keer twee setpoints voor nodig. Op de eerste sloeg ze een uh, dubbele fout. En toen op die tweede, ja, en dat heeft ze toch al een paar keer gedaan. Ik heb het ook al eerder gezegd. Speelde ze surf en volley. Verraste daarmee uh, Serena Williams. Bal kwam nog wel terug. Uh, Serena Williams sloeg een passing maar die sloeg ze buiten de lijnen. En dat betekent dat uh, Nali de eerste set heeft binnengehaald. En dat is gewoon dik en dik verdiend. Want de Chinese speelt geweldig. Speelt zoals ze moet spelen tegen Serena Williams. Stuurt er de hoek in. Varieert goed. Ja, die service die zou alleen nog beter moeten. Maar goed, het, het, ja, het heeft er niet heel veel schade opgeleverd. Ja, ze wint gewoon de eerste set met 6-2. Ondanks die matige service. Ondanks vier dubbele fouten. Maar ze slaat gewoon veel winners en is de bovenliggende partij. Eerste set dus in iets meer dan een half uurtje. 6-2 in het voordeel van Nali. De laatste wedstrijd dit weekend in de Peppi en Kokkie-competitie. Een inzending van een luisteraar. Gaat tussen Vitesse en Groningen. Richard van der Maden. Ja, het is allemaal nog niet geweldig. Wat we tot nu toe zien in de Gelderdome gaat veel mis. 0-0 de tussenstand alweer halverwege de eerste helft. En FC Groningen krijgt in de 23e minuut van dit duel een vrije trap. Rand strafschopgebied. De leuke momenten zijn tot nu toe schaars geweest. Zojuist trok Ibarra vanaf de rechterkant nog een keer heel aardig naar binnen. Zijn schot werd van richting veranderd leverde... Vitesse alleen een corner op waaruit verder niets meer kwam. En nu dus die vrije trap echt op de lijn van het strafschopgebied. Op 16 meter dus waar FC Groningen de bal nu gaat klaarleggen. Sherry staat daarbij. Ik zie ook Ador Jan de Hongaar die zich meldt om de vrije trap misschien wel te gaan nemen voor FC Groningen. Dat uit nog niet al te best presteert. De eerste wedstrijd van dit seizoen werd gewonnen in de Goffert in Nijmegen met 1-4 van NEC dus. Maar daarna was het in uitwedstrijden op voor FC Groningen. Thuis gaat het een stuk beter. De vrije trap moet nog genomen worden. Sherry staat klaar. Adorian staat klaar. Het wordt Sherry. En de bal gaat in de muur. Een muur van zes spelers van Vitesse. En de bal wordt meteen door Dan Mori naar voren getrapt. Daar staat Bizot, de keeper van FC Groningen. Vorige week in de Euroborg de uitblinker bij de thuisploeg. En hij ramt de bal direct weer naar voren. Daar staat De Leeuw, de invaller vandaag bij FC Groningen. Voor Van der Velden, die vanwege een blessure niet kan spelen. Maar de bal ligt alweer bij Piet Veldhuizen. Dus het gevaar voor Vitesse is weer geweken. Veldhuizen heeft de bal nog altijd aan de voet. Dirigeert zijn spelers dan naar voren. Datzelfde doet langs de kant Peter Bos. En dan gaat Veldhuizen met die lange trap van hem richting... Havenaar. Havenaar zit er wel aan. De bal blijft liggen ergens op het middenveld. Dan is het de Ibarra. Daar had Kuipers voor, voor mijn gevoel voordeel kunnen geven. Hij doet het niet vanwege een uh, dealfout. En dus mag uh, FC Groningen een vrije trap gaan nemen aan de linkerkant van het veld. De bal gaat achterin rond met Bottegien. Diep zou kunnen richting uh, Hiarie. Maar de bal gaat opnieuw breed. En zo uh, tikt Kappelhof dan uh, aan de linkerkant zijn uh, linksbek uh, vrij. En dan gaat het opnieuw terug naar Bizot. Er wordt gejaagd door uh, Vitesse met uh, Ibarra met de kleine Ghanese Atsu. En dan in de middencirkel heeft Vitesse weer het balbezit met Dan Mori. Die pegelt hem ook weer naar voren. Nee, we zitten in een beetje rommelige fase waarin niet al te veel gebeurt. Nu misschien wel een gevaarlijk moment voor Vitesse met Atsu. Maar die schiet dan weer op het linkerbeen van Bottegien. Wacht te lang tot hij wil gaan schieten. En zo gebeurt er in de 26e minuut opnieuw niet al te veel in dit duel. En staat het in de gouden doom. nog altijd 0 tegen 0. De keeper van PSV, Titon, was volledig bij bewustzijn... toen hij in de slotfase vanmiddag van het duel bij Rode JC... per ambulance van het veld werd gehaald en naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hij viel met zijn hoofd op een stang in het doel... en knalde met zijn heup tegen de paal. Hij verloor daarop heel even zijn bewustzijn... Maar hij kwam snel bij en reageerde heel alert op vragen... al dus een woordvoerder. De medische staf van PSV beschouwt dat als een positief signaal. Na het eerste onderzoek meldde die medische staf van PSV... dat het naar omstandigheden goed gaat met Titon. Hij is helder en krijgt nader onderzoek in het ziekenhuis. We zijn zo meteen terug met nog het laatste uurtje. Heb jij nog namen voor de eredivisie, alternatieven? Uh, ene Theo Maassen uit Brabant, Josti Liek.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 Mail naar vraagteminister.nos.nl, stel uw vraag en luister dinsdagochtend om half negen naar Radio 1. Ja, dit is wel de kant die we op moeten. Het nieuws van Nadde Kanten. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst en jij kan ze daarbij helpen.